Het beste van dance en R&B in de mix. De mix, de mix. The mix. The FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfact en Umixer. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. DJ FM.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 Nightwall. Nightwalk met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. Zandvoort, een bijzonder goedenavond. Welkom bij de Nightwalker Wandeling. Over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zovert en in de zaterdagavond. Tussen 9 en middernacht ben ik bij met beste van dance en R&B in het eerste uurtje. En het tweede en derde uurtje zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. De eerste uurtje een no de muziek. Als opening hoor je Sharon Dorser met Fall in Love. Alweer een Nederlands talent. En dan gaat deze goed scoren voor volgens mij als Eva Simons. Dit uur onder andere... Gerspart nog meer nieuwe muziek, een beetje shownieuws, de partyupdate, maar nu eerst Afrojack, de man uit Spijkernis, oftewel Spikeserie met Rock the House. Je hoort nu hier in de Nightwalk. De snijden. Jij was beter winterbellen, Pins bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan hij. Jij was beter winterbellen, Pins bij mij. Want ik ben liever dan, liever dan hij. Ik heb mijn handen op je hip, en dan staren naar je tip.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 Is Yolo. Instagram vol foto's, jij komt voor en al mijn dromen in een wit zwarte kimono. Vandaag ben ik jouw thuisreumer. Op okay, geen is zij knapper, maar ik ben stoerder en ik kan rappen. En ik kom net fresh van de tijd. Zo, want het was muziek van Gerspar. Doe met uh, doe maar samen liever dan lief. En daarvoor Nederlandse talent Avro Jack met de Rock the House. En Avro Jack was ook afgelopen week weer. Van de partij met het ADE, oftewel het Amsterdam Dance Event. Wat nog gaat is, duurt nog tot morgen allemaal. Dus uh, als je niks bedoel, zou zeker even gaan kijken in Amsterdam. De backwalk, wandeling over stroom door de duinen in het centrum van Zovelt. Dus in tijd van een beetje shownieuws. Ashton Katscher mag zichzelf volgens Forbes in de best betaalde televisieacteur van het afgelopen jaar noemen. Hij heeft van mei 2011 tot mei 2012 zo'n 24 miljoen dollar bij elkaar geprokkeld. En dat komt jaardag in de buurt van uh, Chester, best betaalde DJ van uh, de wereld. Maar uh, over Katzen gesproken. Vorig jaar nam Katzen het stokje over van uh, Carly, Charlie Chee in Two and a Half, man. Hij kreeg rond dat Chee door makers van de serie werd ontslagen. Vorig jaar was dat nog ook het jaar van Charlie... als het gaat om best verdiende acteurs... Hij had een jaar salaris van 40 miljoen dollar. Ja, dat is iets beter natuurlijk. Maar, de top 3 wordt aangevuld door acteurs Hugh Larry. Je kent hem wel van House. Hij zit op 18 miljoen dollar per jaar. Ray Romano. Er zit hier Everybody Loves Raymond. Over nou, die Nederlandse press van hem met Linda de Mon. Hij verdient ook 18 miljoen dollar. En de hele lijst moet je gewoon even checken op het internet... want het is best leuk om te weten. En waar vind je die lijst dan? Op www.forks.com. daar kan je die informatie vinden. Daar staat dan de, de hele lijst met al die mensen die heel veel verdienen. En dan kan je ook meteen zien wat ze precies verdienen. Er staat op de hoofdpagina... Sorry Charlie, Aston Kutcher tops our list of the highest paid TV actors. Ja, hè? misverstandjes, alcohol en drugsgebruik is Charlie Chene helaas van zijn trovenschot. CFM Zandvoort, we lullen weer te veel. We gaan door met muziek. Zometeen onderweg, een van mijn favoriete clubbers, De Flyboy Slim. Het Everybody Loves a Carnival. Maar eerst Otter Nose. Maar eerst naar de volgende plaats van Amelia Lilly met You Bring Me Joy. lady hier, in de Nightwalk, op CFM Zandvoort. Zaterdagavond op ZZFN. van Fatboy, Slim, met Everybody Love the Carnival... The Cube Guys and Analog People in a Digital World Remix. En daarvoor muziek van Otto Knows met Million Voices... en ook muziek van Amelia Lilly met You Bring Me Joy. Die van Zandvoort, The Nightwalk, een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Iedere zaterdagavond ben ik bij. Mijn naam is Mario Zandvoort, tot aan middernacht. Doe het iedere zaterdag tussen negen en middernacht... met het eerste uurtje in een mix van Dance en R&B... Ja, klinken. snipper en snip voor kou. Heb ik al tijd als de R in de maand zit. Af en toe gaat het even goed, maar 9 van de 10 keer ben ik gewoon al te snip voor kou. Dat doe je ook een beetje aan mijn stem natuurlijk. En zo meteen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Maar tot die tijd nog even muziek, nieuwe muziek wel te verstaan. De laatste schedeheid van Pitbull, tezamen met TJR. Met Don't Stop The Party. En ook zometeen meteen nog Cheryl Cole met Under The Sun. En straks dan The Party Update. You don't get them girls loose, DJR. loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Loose, Worldwide. Loose. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, loose, loose. But I do, I do. I say, y'all having a good time? Hanging on me, hanging down people in London, Wembley, hanging down people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Uh -uh. Catch me with red one in Stockholm, Bay Roo Cafe, getting my drink on. Oh, yeah. While all the pretty women hit the hookah, yeah. all of them sweet, I sold them. Galady for the hookah, Galady for the hookah. They can't, see. they won't. Yeah, slinky, And now I'm doing shows in hell slinky mm -hmm. I know what y'all thinking. You're thinking that you can outthink me. But you can't thank me. I'm out for the Benji's, Frankie's. Mm -hmm. Just 'cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, young kids. niggas digga, digga, digga, out who got the keys to the world now? You're truly blah, blah, blah, blah. I can't see. Ah, yeah, ah, uh, uh. now give it to me, ah uh. one mm -hmm. that we got nobody can touch Voor de Nightwalk, woorden muziek van Eric Abaros. Met Gold, daarvoor Cashier met Die Young. En ook de muziek van Sheryl Cole met Under the Sun en Pitbull kwam voorbij. Samen met TJR met Don't Stop the Party. De Nightwalk zaterdagavond een wandeling over het stroom door het duin in het centrum van Zandvoort. Het is even tijd voor de party update. wat voor leuke feestjes zijn er al begaan. Nou, als eerste beginnen we altijd met Escape in Amsterdam. Normaal gesproken hebben we daar eh, brainwash. Maar het eh, is natuurlijk. Eh, ADE, terwijl Amsterdam Dance Event, er is City Samson, ADI Takeover. Goedenavond heeft hij Raimundo van de troon afgehaald. En City uh, Samson doet het. Samen met de Ministry of Sound. Het begint om 10 uur. De deuren gaan dicht om 5 uur. Dus ik kan lekker kijkje bovenop de klanken van City Samson met zijn ADI Takeover. By Ministry of Sound. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Vanavond in Air, daar zijn ze de hele dag door bezig... ...want uh, in de nacht van uh, vrijdag op zaterdag uh, ging het ook al stevig, toch? Vanavond voor 11 uur hebben we We Love Amsterdam ADE Special. Natuurlijk in Air in Amsterdam. Met de uh, Fake Blood uit de UK. James Zambila, ook uit de UK. De Sub DJ set uit België, George Fitzgerald uit de UK... Ook uit de UK en in Area 2 hebben we DJ Hell uit Duitsland. Ivan Smacher uit Frankrijk en Rap Daddy. Die kennen we van de Two Beers uit Engeland. Vanavond dus in Club Air. We love Amsterdam, de ADE special. En vanavond in Club Ibiza hebben we Ibiza mix. Dat is met uh, Antonio, Lauren, Patito, Divana Jones en Rico de Colombia... Casanova En nog veel meer vanavond in Club Ibiza. Vanaf 11 uur tot 5 uur Ibiza-mix. Als dus je denkt, waar zat hij ook alweer? Lange Leidse dwaster. In Amsterdam weet je het ook weer. En vanavond in Hotel Arena hebben we Treasure meets Deeply Rooted House. Dat is met, uh, in room 1, Treasure Records, Roy L. Kai. Juan Atkins, Terrence Dixon, Sergio, Mike, Hukabi... En Vince Watson. En in de room 2 hebben we Deeply Rooted House. Met uh, Patrick Scott. En een speciale gast. Leek, Marcus, Mondo en nog veel meer. Het begint om 11 uur. En natuurlijk tot 8 uur in de ochtend. In de Air vanavond. Nee, in Hotel Arena moet ik zeggen. Treasure means Deeply Rooted House. Dus in Hotel Arena voor de duidelijkheid. En vanavond in de Heineken Musical hebben we ook feest. Vanaf 10 uur. We gaan de deuren open tot 6 uur in de ochtend. Together ADE special. Dat is met uh, Jason Status uit de UK, Nero UK, Blackstone Imperium, de Blackstone Empire moet ik zeggen uit Nederland, de Focus UK en Noisia. Die komt ook natuurlijk uit Nederland. Vanavond dus in de Heineken Musical van 10 tot 6 Together ADE Special. En ik weet niet of er kaarten zijn, ik zou even gaan informeren, maar ik denk dat je nog wel weet. Zeker aangezien, aangezien dat het natuurlijk uh, Amsterdam Dance Event is, de Capital of Holland. Dus uh, daar maken ze vast wel een plekje vrij voor je. Vanavond in de Jimmy Woo hebben we... Your's Truly ADE Special. Met de, de flexicon Seth en Munchy. De deuren open om 11 uur en het duurt 4 uur in de ochtend. In Jimmy Woo vanavond. En the place to be op dit moment. Een van de grote clubs die hier aardig en populair aan het worden is. Ze waren vroeger populair en ze komen nu weer een beetje terug. De Little Buddha Vanavond vanaf 11 uur tot 5 uur Pooka Up versus Stainless Agency. Stainless Agency moet ik zeggen. Met Sam Walker, Cool Intention, Stonebridge, Nicky en Danny, Chatalaine, Straight Jackets, Sony Miguel, Sebastian Bennett, Juice and Joe Pops, Brouw dus in Little Buddha. Pooka Up versus Stainless Agency. Van 11 tot 5 ben je welkom in de Little Buddha. En persoonlijk, mijn favoriet waar je mij zeker vanavond tegen gaat komen is in uh, het muziekgebouw aan het Ei. Vanavond Head Candy ADE Special 2012. Met Bill uh, Feversham, Stonebridge, Chris Kieser, Sam Cannon, Carl Hannigan, Steve Choir, Dennis the Drone Warrior, MC is en Ace on Sax. Dus dat wordt weer een groot feest. Head Candy dus ADE Special. Vanaf 10 uur gaan de deuren open. Om vijf uur in het muziekgebouw aan het IJ. Ik zou er zeker naartoe gaan. Ik ben zeker ook van de partij vanavond. Als ik dat natuurlijk klaar ben in de studio. Hoor. Laten we dat even stellen. We gaan eerst het programma afmaken. En vanaf twaalf uur gaan we lekker richting de party place. Oftewel de Capital of Holland Amsterdam Dance Event. En vanavond in de Passenger Terminal hebben we Sanredi James en Ryan Marciano. En dus we doen het samen met van D, Michael Mendoza en Randy Fusius. De deuren gaan open om elf uur, het duurt tot 5 uur. En het allemaal in de Passengers Terminal. En dus natuurlijk op de Piet Henkaar, Sonory James en Ryan Marciano. En vanavond in de sound hebben we Kings of Ace. De deur deuren gaan open om 10 uur, het duurt tot 5 uur. Met Afro Jack, Abster, Bass Deckers, Billy the Kid. Bobby Burns, Baggy Bagovic, Frankie Rizardo, Lero Styles, om er een paar maar op te noemen. ook trouwens de the de the Shapeshifters, Sharmaladji. Zit die Samson, toch wel meer om op te roemen. Alleen, één probleem. Ik hoop dat die kaartjes hebt, van. <laughs> het is uitverkocht. Kings of Vees vanavond dus in de sand in Amsterdam. En als je houdt voor een beetje grotere feestjes... en van een stevige hardstaaf... dan moet je vanavond naar een ziekodoom gaan in Amsterdam. Dat zit op de Passage. Een nieuwe toko waar tegenwoordig heel veel artiesten op zijn. En er is vanavond Q-Dance presents... Headhunters Heart with Style. Dat is natuurlijk in de main area met Headhunters. Toad Black... Psycho Punks, Isaac, Adora, de MC is van 1. Area 2, frontliner B-front. En de MC is db 8 Begint allemaal om 9. Is het begonnen? Is het is al eventjes bezig. En het is nu 7 in de ochtend in de Ziggo Dome. Q-dance presents Headhunter's Heart with Style. En vanavond nog dichter bij huis in de stalker. Anti-kinky, everybody loves the paranormal. Dat is met de Moncho plastic en Gmail en Ray... En in de zaal 2, de chef van roulette. Vanavond dus van 11 tot 5. In de stalker, anti-kinky, everybody loves Paranormaal. Een Beetje te maken met het uh, Halloween weekend volgens mij. En dan mis ik toch het feestje van Exposure. Exposure die we overkomen. De club van goed. Wat er te doen is vanavond, ik heb echt geen idee. Want ik heb uh, geen fly gehad. Dus uh, je moet gewoon even kijken. De deuren zijn inmiddels open of die gaan om 10, 11 uur open. En het duurt tot, uh, ja, af en mee 5 uur. Ik zou gewoon even kijken. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Want uh, mag je wel krijgen we altijd een hele waslijst met flyers en papieren. Wat dan is er allemaal te doen in dit ook. Maar uh, vandaag dus niet. Dit was de party update. Een hele waslijst. Dus uh, zekere moeite waard. Want ja, het is natuurlijk ADI, Oftewel Amsterdam Dance Event. Dus alle DJ's zitten in Amsterdam. Wereldwijd alle toppers die zitten in Amsterdam. We gaan door met muziek. Mark Knight met All Ride. Mijn leven volledige anarchie. Heb gezien alles pas zo naar de e-goute. Staan de liefde gauw. Mijn insteken de naar de mouwen. Ik zie mezelf niet zo gauw. Niks doen. En ik moet er met mijn tanden in mijn taal. Dus ik lig wakker dan de nachten dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag. weer vrolijk zie de zon opkomen. Licht wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzam door. Slapeloze nachten. In de zon ben ik langzaam door. Reeds gesloten. Mijn denken al als ik slaap, wil ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ga slaapeloos de nacht. En yeah, ik wil back tot de future. De branden de plek van mijn voeten. Ik rijd straks de stad, te sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor met scherken. neem in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten open. De kans met het daarvoor geeft dan geef ton, hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelen, ze duiken wie stil zit. Klaar voor de arts, die het delen, niet de kiks. Verslaven net alsof jij aan de heroïne zit. De klok tik door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door, achteraf volgt om mijn toekomst. Zo'n drang naar morgen, daarom ik licht ben. Lig. in bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langs en door. Slapeloze nachten, in de ben ik ben zo'n beet langs door. Maar reeds gesloten, denk al als ze slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen met.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 Slapeloze nachten. De Nightwalk wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van eigen bodem. De Appels is met slapeloze nachten. En daarvoor Mark Nijm met All Right... Dit stuurtje zit weer op zometeen. DJ Mouse met zijn global house vibe, twee uur lang het beste van house, club en dance op de radio. Maar ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan, onder andere Al City, Carly Rae Jepsen, kraantje Papi, Postman, doe maar, maar eerst die net skype met Love Has Gone. Zeg tot zometeen na de break.